1 uur. Het NOS journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Groeiende problemen in de kinderopvang. ING websites nog steeds niet goed bereikbaar. En Eland lasagna IKEA bevat varken. Het weer in het noorden is het zonnig. Geleidelijk breekt de zon ook in de rest van het land door en het is 6 tot 9 graden. Morgen opnieuw volop zon. Staat amper wind en het wordt 7 tot 10 graden. 51 kinderopvangorganisaties gingen in het eerste kwartaal van dit jaar failliet. En dat is bijna drie keer zoveel als een jaar geleden. Toen gingen 18 bedrijven op de fles. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Gjald Jellesma, voorzitter van BOINC, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een direct gevolg van die bezuiniging op de toeslag in de kinderopvang? Ja, dat is wel zeker. Daar heeft het echt mee te maken. Het wordt gewoon te duur. Ja, nou het is zo dat het op zich niet duur is. De ouders krijgen zoveel minder toeslag. En dit jaar uh, is er ook bezuinigingen uh, doorgevoerd. Dat je nu ook hele solide bedrijven aan het wankelen ziet. Nou, je ziet dus dat het aantal faillissementen toeneemt. Maar wat ons ook echt zorgen baart is dat ook hele grote, betrouwbare bedrijven, hè, solide bedrijven, dat je die dus echt uh, ziet dat die bijna wankelen. Ja, dan ontdekt zich gewoon een, een, een kleine ramp. Ja, u zegt zelf: het is niet te duur. Aan de andere kant kun je zeggen: het is een marktwerking. Voor mensen is het niet te betalen. En gaan, mensen gaan op zoek naar goedkopere alternatieven. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ze gaan alleen op zoek naar alternatieven. Omdat in Nederland de kinderopvang ongeveer vijf keer zo duur is als in het buurland Duitsland. He, dus uh, het is niet voor niks dat ze dat doen. Ik begrijp ouders wel: iedereen blijft werken. In deze tijd. Je gaat niet tegen je baas zeggen: van, ik ga wat minder werken. Er zijn tijden niet naar. En we hebben het zo ingewikkeld en zo duur gemaakt in Nederland. Kijk, natuurlijk probeert de sector ook uh, prijzen te verlagen... met behoud van kwaliteit. Je ziet hele goede initiatieven. Maar dat zal niet helpen, zolang ouders zoveel geld kwijt zijn... ten opzichte van vergelijkbare landen als nu in Nederland het geval is. Maar hoe is het in die andere landen die u als voorbeeld geeft dan geregeld? Is daar dan wel een toeslag? Ja, dat is toeslag. Uh, in Scandinavische landen, Denemarken, is het vaak gratis. Duitsland uh, investeert dit met miljarden in kinderopvang... omdat ze net als wij met vergrijzing te maken krijgen... Maar vooral ook omdat ze zich in die landen realiseren dat een goede voorschoolse voorziening helpt om onderwijs te verbeteren. Zorgt dat mensen hoger opgeleid zijn. Uh, iedereen leert wat er mis met kinderen. Waardoor... Dus met andere woorden, er is een andere miljard opbrengst. En die worden in alle landen overal ter wereld erkend, behalve in Nederland. Dan alleen maar het feit dat kinderopvang het mogelijk maakt om voor mensen aan het werk te gaan. Er zijn ook ouders die gaan het zelf organiseren hè, met elkaar. Wat vindt ja, u daarvan? Nou, ik... Ik kijk met respect en met bewondering naar de wijze waarop ouders het doen. Maar ik weet wel dat in de tijd dat ik kinderen ook voor betaald was, dat ze het niet deden. Dus het is een noodsprong. Ik begrijp het, ik snap het heel goed. Maar ik weet ook dat het voor de drugsgroep in Nederland extra stress betekent. Ouders in deze leeftijd beginnen ook. ...ouders te krijgen en waarbij zorg een rol gaat spelen. Dan wordt er wordt nog langer meer van burgers verwacht dat ze dat allemaal zelf gaan organiseren. En dat houd ik erop. Je kan niet en op de kinderen passen en uh, uh, vrijwillig op je school uh, werkzaam zijn... ...en ook nog eens een keer voor je, voor je ouders zorgen. Uh, die kinderopvang is niet voor niks uitgevonden. Die hebben we hard nodig. En het is eigenlijk verbijsterend om te zien hoe wij in er Nederland nou ermee omgaan. En ja, eigenlijk roep ik de minister op om nu gewoon met ons en de brancheorganisatie... ...de ondernemers en de kinderopvang aan tafel te gaan zitten en kijken hoe we ook het goede voorstel dat we onze kant gewoon uh, tijd kunnen keren... want dit gaat gewoon echt helemaal verkeerd. Je had nu al 51 faillissementen. Uh, wat is de verwachting voor u voor nou, dit komen jaar? Er komen er een heleboel bij en daar gaan ook grote organisaties omvallen... als we zo doorgaan. Giel Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Dank u wel. Het ledental van het nieuwe Republikeins Genootschap... is de laatste tijd gegroeid. Eind januari had het genootschap nog 1200 leden... en nu zijn het er 800 meer, zo'n 2000 dus... Voor het Genootschap heeft die groei te maken met de aanstaande troonswisseling. Onder de bestaande en nieuwe leden bevindt zich een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving, zoals treinconducteurs, militairen, ondernemers, journalisten, studenten en gepensioneerden. Veel nieuwe leden geven volgens het NRG aan dat zij enorm storen aan de persoonsverheerlijking van Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. Amerikaanse militairen en diplomaten vinden berichten over een mogelijke oorlog op het Koreaanse schiereiland overdreven. Een hoge Amerikaanse militair spreekt van een bekend scenario dat zich nu afspeelt. Noord-Korea heeft afgelopen weken gedreigd met aanvallen op Zuid-Koreaanse en Amerikaanse doelen. En dit patroon kennen we al tientallen jaren. Noord-Korea dreigt, de spanning loopt op en daarna wordt er weer onderhandeld, zei een van de hoogste Amerikaanse militairen. Ook de Washington Post heeft al een paar artikelen gewezen... op overspannen reacties op de gebeurtenissen in Noord-Korea. Voor de derde keer deze week zijn er problemen... met het betalingsverkeer via diensten van de ING. Betalen via Ideal is niet of nauwelijks mogelijk... en dat terwijl de bank dacht alle problemen achter de rug te hebben... na de cyberaanval van gisteren. Volgens economieredacteur Nick Wouters... is de overlast voor ING-klanten dus nog niet achter de rug. Nee, voor een deel van de klanten die kunnen nog steeds niet internetbankieren, die komen niet op de website. Kan zijn dat het je wel lukt, uh, maar dat, uh, een groot deel lukt het ook niet. De app die kan haperen, de uh, mobiel bankieren app. En als je ideal betalingen wil doen, dan lukt het ook in veel gevallen niet bij ING. Je hebt een site idealstatus, ideal statusnl Daar kan je op elk minuut volgen hoeveel transacties er gedaan worden. En je ziet om acht uur zie je bij ING het aantal succesvolle transacties uh, uh, van een berg afgaan, hard naar beneden. En nu lukt ongeveer nog 20% van de transacties. Dus dat is uh, het, vrij weinig. Het wordt dus alleen maar erger, uh, blijkt. Uh, wat is de oorzaak? Ja, dat weet ING niet. Of in ieder geval, ze zeggen het niet. Ze zeggen het heeft te maken met de aanval van gisteren. Is dat nou systemen die nog niet werken? Dat is de vraag. Of is de uh, aanval nog in volle gang? Ook dat sluiten ze niet uit. Ze zeggen zelf: het kan ook zijn dat het heel druk is nu, dat er veel mensen op de site willen komen. Dat is niet helemaal de meest waarschijnlijke verklaring. Want andere banken, Rabobank, ABN Amro, die zijn gewoon bereikbaar. Die hebben die problemen niet. Die problemen zijn er niet. Gisteren je zegt het, hè. die eh, DDoS-aanval heet dat. Cyberaanval, die zorgde voor die problemen. Is er al bekend wie daarachter zit? Het onderzoek komt nu pas op gang. Het was, wachten was op een aangifte van ING. Die hebben ze vandaag gedaan, hebben ze laten weten. Nu start het onderzoek. Dus nu gaan ze kijken wie zit hierachter. Is het het buitenland? Is het in het binnenland? Uh, dat is nu nog gissen. Uh, overigens hoor ik wel van banken dat zo'n DDoS-aanval vaker voorkomt. Maar dan in veel kleinere mate. Dus dat merk je niks van. Dan blijft de site bereikbaar. Die aanvallen kunnen ze afweren. In dit geval was de aanval zo groot dat uh, ja, de ING-site Ruilag... problemen kreeg. Maar ja, wie daarachter zit, dat is afwachten. En uiteraard hebben we geprobeerd uh, ING te vragen om een reactie... maar de bank wil nog niet reageren op de storing. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Zo'n 4000 medewerkers in de thuiszorg houden een protestbijeenkomst op het Malieveld in Den Haag tegen de bezuinigingen van het kabinet. Toespraken zijn er van onder andere FNV-voorzitter Ton Heers. De thuiszorgmedewerkers lopen vanmiddag in een optocht naar het Lange Voorhout. En daar krijgt staatssecretaris Van Rijn een petitie met 100.000 handtekeningen aangeboden. De demonstranten vinden dat door de bezuinigingen van het kabinet de thuiszorg wordt uitgekleed en veel medewerkers hun baan verliezen.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 De telegraaf die staat vol van de clichés hoor, over, de, over de fantastische verhouding tussen Nederland en Rusland en over het roemrijke verleden. En dat, dat loopt dan van Peter de Grote, 400 jaar geleden, tot de strijd tegen nazi Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, met tussendoor nog een episode die waarschijnlijk bijna niemand in Nederland uh, kent. Hè. De Russische hulp bij de verdrijving van de Fransen in 1813. Nou, verder schrijft Poetin dat uh, Nederland en Rusland gelijkluidende posities innemen in internationale sleutelproblemen. En dat is overduidelijk niet waar. En als navo lid staat, staat Nederland bijvoorbeeld heel anders tegenover de burgeroorlog in Syrië dan Rusland. En als EU-lid heel anders tegenover de oplossing van de bankencrisis op, op, op Cyprus. Nou, in een vraaggesprek kun je, kun je het over die verschillen hebben. Maar ja, jammer Vond uh, Poetin het niet nodig om, uh, om de Nederlandse televisie, de NOS, een, uh, een interview te geven? In het kader van het Rusland-Nederland-jaar worden tientallen economische evenementen georganiseerd. Poetin wijst erop dat Nederland nu al tot de allerbelangrijkste handelspartners van Rusland behoort en dat Nederlandse bedrijven al voor ruim 50 miljard euro in Rusland hebben geïnvesteerd. IKEA heeft een grote partij kant-en-klare lasagne met elandvlees uit de schappen gehaald. In het product zijn sporen van varkensvlees gevonden, terwijl dat er niet in hoort te zitten. Meer dan 17.000 maaltijden zijn teruggehaald uit winkels in verschillende landen. De lasagne is gemaakt door een bedrijf in Zweden. IKEA weet niet hoeveel lasagnes met varkensvlees zijn verkocht, maar het vermoedt dat het om een kleine hoeveelheid gaat. In februari haalde IKEA in een aantal Europese vestigingen... al knakworsten en gehakballetjes uit de schappen. In die producten werd toen paardenvlees ontdekt. Dit weekend is het museumweekend. In veel musea mogen bezoekers gratis of voor 1 euro naar binnen. Ruim 400 musea in het hele land doen mee. Zo hopen ze nieuw publiek te trekken. Thema dit jaar, doe een museum. Bezoekers kunnen in veel musea dan ook actief aan de slag. Er worden workshops, rondleidingen... en andere speciale activiteiten georganiseerd. Voor sommige musea moet overigens wel gewoon worden betaald. De kunsthal in Rotterdam biedt bezoekers een korting van 30%. Voor het Stedelijk Museum in Amsterdam... moeten mensen de volle prijs betalen. Vorig jaar trok het museumweekend ongeveer een miljoen bezoekers. Sport. Zemster Monique Nijhuis heeft zich bij de wedstrijden om de Cup geplaatst voor de wereldkampioenschappen later dit jaar in Barcelona. De schoolslagspecialist zwom de limiet op de 50 meter en was er natuurlijk heel gelukkig mee. Ja, ja ik ben wel heel erg blij. Uh, het was dik onder het limiet, wat ik eigenlijk niet verwacht had. Ik hoopte s ochtends natuurlijk wel het limiet al te zwemmen. Maar 30-8 is echt het snelste wat ik ooit in textiel heb gezwommen. dus...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 Maar ja, ik weet niet, ik dook erin en ik dacht: gaan en het, ja, het ging gewoon uh, helemaal goed. En uh, ik, ik schoon zo lekker. En uh, ja, dan tik je aan, 30 achter Dan denk je echt van: wow, waar uh, nee. <laughs> komt dat nou weer vandaan? <laughs> dus ja, ik was super blij mee. Olympisch kampioen Ranomi Cromwell-Joyo zette in de series van de 100 meter vrij de beste tijd neer. Ze bleef de Zweedse Sarah Sjöström voor en Femke Heemskerk, die de derde tijd noteerde. Het zeilduo Mandy Mulder en Thijs Visser... heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Mallorca goud veroverd in de NACRA 17. Twee landgenoten, René Groeneveld en Karel Begeman, eindigden als tweede. Dat was voor het eerst dat Nederlandse zeilers... in deze nieuwe Olympische klasse aan de start verschenen... bij een wereldbekerwedstrijd. De hoofdpunten nog een keer. Groeiende problemen in de kinderopvang. ING-websites, nog steeds niet goed bereikbaar. En lasagna. Ikea bevat varken.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag, dit is het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere zaterdagmiddag blikken we met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag bij mij aan tafel Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Altijd goed om u te hebben. Daarnaast kroonlid van de Sociaal Economische Raad ook, de SER, die een rapport heeft uitgebracht waar wij uitgebreid over gaan praten. Graag uw toelichting. Joep Ketelaar is hier ook, algemeen directeur van huizensite funda.nl. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Het, de, de huizenmarkt staat volop in de aandacht. Ja, het is heel erg in het nieuws de afgelopen weken. En ook, uh, ook zelfs vandaag nog. Het is vandaag de open huizendag. Ja. Hè, waarbij meer dan 50.000 huizen uh, open zijn. Hè, gratis te bezichtigen. Net als de musea vandaag, maar ook dus de huizen. En dat is een uh, fantastische... Uh, ja, het is een fantastische mogelijkheid om uh, huizen te gaan bekijken. Het is eigenlijk een soort marketinginstrument, hè? Want ik denk dat mensen die hun huis willen verkopen... daar kun je altijd binnenlopen, want die willen er heel graag vanaf. Ja, dat klopt natuurlijk. Maar ik ben zelf ook een, uh, een voorbeeld van iemand... die uh, is meegenomen naar een open huizendag... en heb daar het huis... Uh, gezien wat mijn vrouw en ik daarna gekocht hebben. Mm. Dus uh, het werkt wel zeker en uh, ik ben daar een bewijs van. Ja, um, Arnoud Bouten ook bij ons van de SER. Um, waarom komt de CER nu met die analyse van de Nederlandse economie... waarin grofweg wordt geschetst dat de, de Nederlandse economie... in principe een sterke economie is... maar dat er nu wel drie uh, dubieuze punten zijn... Waarom komt u Serda nou nu mee? Nou, nu uh, waren we maar twee jaar geleden ermee gekomen. Of drie jaar geleden. Uh, er is, uh, is grote noodzaak naar eigenlijk een onafhankelijke analyse van, van de Nederlandse economie. Wat zijn de sterke en zwakke punten? En wat blijkt, uh, wij hebben unaniem, letterlijk unaniem, werknemers en werkgevers. Uh, samen met een aantal kroonleden die dit in elkaar hebben gezet. Hebben we kunnen analyseren wat er mis is met de Nederlandse economie. Veel te volatiele economie. En we hebben het kunnen terugbrengen tot drie zelfversterkende factoren. Waar dus in gemeenschappelijkheid beleid opgevoerd moet worden. Ja, Volontiel dat... bedoelt u, het is een, een, een bewegelijke, uh, onrustige economie. Ja, we hebben een uitermate onrustige economie. Dus in goede tijden gaan we, gaan we blind omhoog. En in slechte tijden gaan we, dreigen we blind omlaag te gaan. En dat is, een soort, dat is een hele rare wisselwerking door veel te veel schulden... waarmee we ons financieren. En dat heeft met de banken te maken. Dat heeft met de woningmarkt te maken. En het heeft ook met die bergen pensioengeld te maken... waarvan we altijd dachten dat het een sterk punt was. Dus het is de combinatie van die drie dossiers laten we het zomaar noemen, waar de oplossingen op gezet moeten worden. Ja. Want die brengen ons gezamenlijk in de problemen. Dat komt ook in de kranten naar voren. Gisteren was het in Nieuwsuur uh, die drie problemen. Dus de woningmarkt, de situatie van de banken en de pensioenfonds. Dat grijpt Klopt. allemaal in één. En dat heeft ook invloed op die zwakte van de economie, zegt u. Ja, het heeft absoluut invloed op de zwakte van de economie. Kijk, de directe aanjager voor het, uh, voor het hele lage consumentenvertrouwen in Nederland. Hè? Want, daar, want we hebben nu natuurlijk een acuut, we hebben een acuut probleem. Hè? Het consumentenvertrouwen is veel te laag. En dat in de economie, die fundamenteel... Heel Sterk is. Dus het is bizar. Het is werkelijk bizar. Nederland wordt internationaal gezien als een uitermate sterke economie. We staan nummer vijf op de concurrentieranglijst eh, in de wereld. Wij zijn een internationaal speelland. Daar hoort deze status van lage consumentenvertrouwen niet bij. Dat heeft dus direct te maken met, eh, met, met de huizenmarkt, die eh, ongelooflijk vast zit. Die hebben we opgejaagd in de goede tijd. En die zit nu vast. En die heeft te maken met het feit dat mede door die huizenmarkt de banken vastzitten. Dus die kunnen geen ondersteunende rol vervullen. En we hebben al ons geld zitten in pensioenfondsen. En, en dat hebben we op een manier geparkeerd... waardoor het de rest van de economie niet kan helpen. Ja, dat is ook wel een beetje paradoxaal. Want er wordt ook altijd gezegd... we hebben zo'n fantastisch pensioenstelsel. Hè. En nergens zijn wij zo goed voor onze oude dag verzekerd als in Nederland... omdat we daar zelf voor sparen in feite collectief. Ja, en dat is dus uh, op zijn beste mix blessing. Aan de ene kant is het natuurlijk prachtig dat je geld verzamelt. En dat je dat in het buitenland investeert. Dus dan kun je met pensioen gaan straks. En dan kan het buitenland voor ons werken. Want er zijn altijd werkende nodig om met pensioen te gaan. Uh -huh. he, dus sparen voor je pensioen is heel raar. Je hebt gewoon werkende nodig om met pensioen te kunnen gaan. He, we kunnen nooit met z'n allen met pensioen gaan. Want dat rendement voor die pensioenen, dat komt uit het buitenland. En dus daar moeten mensen werken. Ja, en dat is dan op zich gunstig. He, dat het buitenland straks voor ons werkt als wij met pensioen gaan. Dus dat is gunstig. Dus dat is het goede van gespaard hebben voor pensioenen. Uh -huh. Maar verder, als, dat, dat is maar één element. Maar als je een pensioenstelsel hebt... waar je letterlijk anderhalf keer het nationale inkomen hebt... over 900 miljard aan geld verzameld hebt... waar je zekerheden gesuggereerd hebt in pensioenen... Uh -huh. maar het is anderhalf keer het nationale inkomen... dan kun je al nagaan dat die financiële markten... want daar zit die 900 miljard in belegd. Dat gaat op en neer. Dat gaat harder op en neer dan de economie. Als de economie een keer tegenvalt, dan is 1 minder. Ja, dat zie je ook aan de beurzen. He. De ene dag is het omhoog, de andere dag omlaag. En... Als... en uh, zeg zegt niks over hoe het met de economie gaat. Precies. Nou ja, goed, misschien zit niet, er een band. Maar het gaat in ieder geval tien zo hard op en neer. Ja. En we zijn dus naar de mensen aan het communiceren... dat hun pensioen tien zo hard op en neer gaat... Ja, dan de economie. Nou, dat geeft ongelooflijke onzekerheid. Ja. Betekent dus ook dat, dat er heel veel suggestie is... dat de pensioenpremie omhoog moet... of de uh, pensioenen afgestempeld moeten worden. Nou, dat leidt tot onzekerheid. En het pensioengeld wordt allemaal geïnvesteerd... of belegd in het buitenland. En dus zitten onze banken die de besparingen maar de gedeeltelijk krijgen... want die gaan rechtstreeks rechts naar de pensioenfondsen. Ja, die, te, die krijgen eigenlijk te weinig spaargeld binnen... Hè, voor, het, voor de die, hoeveelheid geld die ze uitlenen aan bijvoorbeeld hypotheken. Aan bijvoorbeeld hypotheek. Dus we hebben een gigantische hypotheekberg. Die staat op balans van, van banken. Die moeten banken financieren. Spaargeld zit bij pensioenfondsen. Dat wordt naar het buitenland gestuurd. En die banken moeten zich dan ook in het buitenland gaan financieren. Ja, dus dat gaat, van, alle, gaat van heel veel kanten gaat het eigenlijk mis. Uh, woningmarkt noemt u ook al. Joep Ketelaar van funda.nl. Uh, hoe groot is het probleem op de huizenmarkt? Nou, de Nederlandse situatie is uniek op de woningmarkt om een aantal redenen. Een belangrijke reden is het, eigenlijk het vrijwel volledig ontbreken van een vrije sector huurmarkt. Alle Nederlandse, huurders, vrijwel alle Nederlandse huurders zitten in een sociale huurwoning. En de vrije sector huurmarkt is rond de 10% in Nederland. Dat is een heel groot probleem, want daar is geen doorstroming tweede probleem is inderdaad de fiscale aanmoediging van de overheid uh, om hypotheekschuld aan te gaan. Wat heeft geleid tot een, uh, een onbalans, hè, dat mensen te grote balans hebben, te veel geld uit hebben staan. En het de derde is denk ik, uh, is het feit dat de Nederlandse hypotheekbankensector uh, heel sterk geconcentreerd is, waardoor er ook weinig concurrentie is. Hmm. Waardoor we ook meer rente betalen dan in omliggende landen? Ja, mogelijk. Er zijn hmm. ook andere redenen, zoals bijvoorbeeld die hoge hypotheekschuld. Dus u uh, deelt wel die analyse van de CER? Ja, ik deel die analyse. Ja, ja. Ziet u dat op een of andere manier ook terug in het werk van Funda? Er ja, zijn natuurlijk zien... heel veel huizen te koop. Maar ja. ja, dus één, één uh, duidelijk punt is natuurlijk... dat er heel veel meer huizen te koop staan... dan dat er huurwoningen te huur zijn. He, er staan 250.000 huizen te koop op onze website. Slechts 16.000 woningen te huur. Uh, dat is slechts voor een klein deel veroorzaakt... door het feit dat huurwoningen sneller gaan. Maar er zijn er gewoon veel minder. Ja. Uh, het tweede punt is, het hele idee... Uh, van het dalende consumentenvertrouwen, dat zien wij direct op de website. Voorbeeld, toen het kabinet viel vorig jaar in april... toen zagen wij onmiddellijk dat het aantal woningen... dat in de verkoop werd gezet, dat dat met 20 procent daalde. En dat is ook... Mensen zeggen dan, uh, ja, nou, ik, zet huis ik niet weet niet wat te er allemaal gaat gebeuren... Ja, ik, ik uh, blijf even zitten wat ik zit. Ja, ik zet mijn huis niet te koop, want het heeft nu geen enkele zin. Uh, uh -huh. Dit verkoopt toch niet. Uh, ik wacht nog wel even en mensen gaan kijken en wachten... Um, en wat we ook zagen is dat toen er weer een moment kwam vlak voor 1 januari... toen de fiscale regels weer veranderd zouden worden... en de hypotheekregels veranderd zouden gaan worden. Toen zagen we een enorme rally... waardoor er heel veel woningen in november en december te koop werden gezet... die paradoxaal vaak net niet de deadline haalden. en dat is eigenlijk ook weer in Voor de Geneva, verkoop niet? Voor de verkoop niet. Nee. Nou, daar waren ook weer uitzonderingsregels voor. Want dus... hoeveel mensen hebben dan toen gezegd... oh, dan ga ik nog even snel een huis kopen. Uh, heel veel mensen ook, ook net wel. zoals heel veel mensen ook op dat moment... hun woning nog even snel te koop zetten. Ja, ja. En uh, Dus die dynamiek over wat we in de krant lezen... en wat we zien in de politiek, dat zien wij ook heel snel uh, op funda ja, terug. Dus het is echt waar ook dat, die, uh, dat dat direct effect heeft op de economie... wat, wat de ook schrijft. Ja, dat klopt ook. Hm. En, uh, maar wat we wel zien is dat de crisis door allerlei fases gaat. Het begon september 2008. En wat we toen zagen, is niet zozeer dat mensen hun woning niet meer te koop zetten, maar dat niemand meer een bezichtiging deed. Bezichtigingen namen heel sterk af. Nou, dat duurde een paar maanden, en een tijdje kwam dat weer terug. En wat we zien is nu dat de interesse van uh, het Nederlandse publiek is nog steeds heel groot is. Het, dus ja, het bezoek heel aan bezocht. onze website is heel hoog. We hebben in maart uh, weer een bezoekrecord uh, gehaald, behaald. En, uh, dus daar ligt het niet aan. En nou, is ook... is dat dan waar, waar mensen gaan gewoon lekker, lekker even een beetje kijken. Ze ja, nou ja, genieten van al die natuurlijk... rijkdom die, die te koop staat. Nou, ik denk dat een belangrijkere reden is dat de prop van kopers... die normaal er al was verhuisd en niet meer zou kijken... gewoon er nog in zit. Dus de behoefte om te verhuizen is er nog zeker. En K zij willen gewoon graag toch nog verhuizen. Ach, ja, kijk, hier zie je natuurlijk ook wat voor... Uh, Kijk, het zit gewoon vast, hè. Men wil geen huis kopen voordat men het eigen huis heeft verkocht. En dat kun je af en toe kunstmatig, zoals op het eind van het jaar... dreiging van verandering van regels, heb je dat even een klein beetje doorbroken... voor de verkeerde reden eigenlijk. Wat, kijk, wat nu nodig is, is huizenprijzen zijn meer dan 20% omlaag gegaan. Uh, dus dat betekent in ieder geval dat de, dat, de, dat de markt attractiever is geworden voor kopers. Je moet dus nu eigenlijk nu zorgen, als overgangsmaatregel... en dat is dus een van die overgangsmaatregelen van de zich, dat het verhuren van je huis, dat dat makkelijker wordt... waardoor je eerder genegen bent nu zelf een huis te kopen... omdat je je eigen huis kunt, uh, kunt verhuren. En mm. dan moet je even zorgen dat, het fiscaal, uh, dat je dat fiscaal niet aan het benadelen bent. Nee. Dus we hebben een paar overgangsmaatregelen nodig... die de huizenmarkt ondersteunen, die het attractiever maken om een huis te kopen. Kopen. En die overgangsmaatregelen zijn er nu nog niet? Die, ja, zijn... die, zijn, die zijn er, die zijn er zeer beperkt. Hmm. En het, het, het punt moet zijn: het moet, een het, moet, het moet integraal zijn. Men moet weten waar men aan toe is. Dus het af en toe komen met een maatregel. Dat is eigenlijk juist aanverrechts. Doe een geïntegreerd pakket ja, waar goed. je omgaat met, met mensen die een te grote schuld op hun huis hebben. Ja. Waar je het verhuren van huis makkelijker maakt. En dan zorg je, En tegelijkertijd met het feit dat de huismarkt aanzienlijk percentage omlaag is gegaan. En we geen Spaanse problemen hebben van 2 miljoen huizen die boven de markt hangen die van niemand zijn. Dat eigenlijk zorgt er dan ja. voor dat je toch geholpen hebt... om die huizenmarkt weer los te krijgen. We praten daar zo meteen nog wel even over verder. Vooral over die woningmarkt en ook over de banken... als we over dat SER-rapport doorgaan. Laten we eerst even terugblikken. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, want het was sowieso al een onrustig weekje voor die banken. Weer is er een storing bij ING. Klanten kunnen niet inloggen bij internetbankieren. Op Twitter wordt er alweer druk geklaagd. De bank zegt dat technici onderzoeken wat de oorzaak is van de storing. Digitale storingen bij verschillende banken en bij betalingssysteem iDeal. Met name het uitblijven van informatie zorgde voor paniek en woede bij klanten. Achteraf begrijpt ING dat wel, zegt Topman nu. Wij wilden correct zijn, maar we hebben er zeker met de snelle media van vandaag en social media, dan lijkt een half uur tot drie kwartier niet lang. Maar uh, voor veel mensen die denken dat ze hun geld uh, niet hebben... of dat het niet correct is, lijkt het als een eeuwigheid. Dan blijven we even online, want ondanks het gebrekkige consumentenvertrouwen... doen webwinkels het goed. Afgelopen jaar is bijna 10 miljard euro omgezet, een stijging van 9 procent. En wat kopen we dan allemaal online? Vooral groei zat er uh, bij uh, speelgoed, plus 28 procent... Maar ook uh, gaan we steeds meer muziek uh, downloaden via internet, betaald. En dat is bijzonder, want het heeft jarenlang geduurd voordat we dat, dat, dat uh, gewoon werden. 27 groeien. Oud-CDA-kamerlid Mirjam Sterk is door het kabinet ingehuurd... om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zij gaat als ambassadeur het volgende doen. gaat ga het land in en sjorren en sjouwen. Om te zorgen dat jongeren weer een stageplek vinden, een leerwerkbaan... of gewoon een echt mooie baan. Sjorren en sjouwen. Oftewel, als ambassadeur moet zij een soort dokter uh, zijn... die de zieke plekken vindt en hield... Over dokters gesproken. De bedrijvendokter, zakenman Joep van den Nieuwenhuizen, staat terecht. Het proces is begonnen. De voormalige dokter staat onder meer terecht voor omkoping. Hij ziet het proces met vertrouwen tegemoet. Tot nu toe heb ik vijf beschuldigingen gehad. Daar ben ik vier keer van vrijgesproken. en één keer hebben ze geseponeerd. Nu zijn er acht nieuwe beschuldigingen. Nou, er worden dus acht vrijspraken. En wat blijkt, de NOS is ook een soort bedrijvendokter, want het oudste familiebedrijf van Nederland, touwfabriek G. van der Lee, komt na 450 jaar in vreemde handen. En dat komt dus door de NOS, zegt Saskia van der Lee, commissaris van het bedrijf. Onverwacht in het uh, NOS-journaal van 8 uur uh, op vrijdag 30 november... Ja. zijn wij onder de aandacht gekomen van de Hendrik Veder groep. Uh, we zijn met elkaar in gesprek geraakt en dat opende nieuwe perspectieven. O, het is en, dus onze schuld? Ja, het is jullie schuld inderdaad. En de PVV heeft het medicijn tegen het slechte consumentenvertrouwen. Maak juni BTW vrij. De maatregel is heel makkelijk te financieren, denkt partijleider Geert Wilders. Als je één jaar uh, niets geeft aan uh, ontwikkelingshulp... Uh, dan kan je dat geld besteden om die ene maand btw-vrij in Nederland te betalen... en daardoor te zorgen dat mensen weer geld gaan besteden... dat ondernemers weer um, um, geld in hun portemonnee uh, krijgen... en dat de economie weer een, uh, een boost krijgt. plan is door het kabinet overigens direct getorpedeerd. Hetzelfde kabinet is gisteren weer met de sociale partners om tafel gegaan... om de economie uit het slop te trekken. De deadline voor het akkoord was 1 april... en volgens Bernard Wintjes van VNO-NCW wordt die deadline ruimschoots overschreden. Uh, het is nog een lange weg... Uh, het is echt geen kwestie van dagen. Maar we zijn uh, bij elkaar gebleven. Tegelijkertijd heeft vakcentrale FNV heel andere dingen aan het hoofd. Het kiezen van een voorzitter van de nieuwe vakbeweging. Volgens Henk van der Kolk, dat is eigenlijk de oude vakbeweging... moet dat een soort idols worden. Ik moet zeggen dat ik de manier, althans, waarop het georganiseerd is... dat dat wat mij betreft een voorbeeld is. Dan, is er inderdaad, dan valt er iets te kiezen. Ik denk dat het heel goed voor de FNV zou zijn. <tiedert> Overzicht. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, de, de juni btw vrij. Is dat een goede impuls, Joep Ketelaar Funda? Ik denk het niet. Waarom niet? Uh, nou ja, het is natuurlijk een beetje een gimmick. Is juni uh, geen goede maand of is de maatregel <laughs> niet goed? Ik denk dat het uh, niet goed is als de overheid... Uh, als een bedrijf promotieacties uh, gaat organiseren. Het is natuurlijk ook een heel gedoe... met heel veel administratieve kosten uh, voor bedrijven. Uh, dus... Lijkt me geen goed idee. Nou ja, dat is misschien nog wel een vrij eenvoudig te regelen. Alles wat je in juni hebt omgezet, daar krijg je de btw over terug. Nou ja, kijk, waar het om gaat in deze periode... is dat de overheid een beetje voorspelbaar is. Laat die nou alsjeblieft voorspelbaar zijn. Mm. Maatregelen nemen waar men weet dat dat geen opportunistische maatregelen zijn. die morgen weer verdwijnen of vandaag, vandaag kopen, komen. Dus de overheid moet voorspelbaarheid uitdragen. We hebben een langetermijnbeleid van die overheid. De overheid moet zeggen wat dat is en mm. dat dat geloofwaardig is. Dus u heeft liever, dan, bij wijze van spreken een half procent korting over het hele jaar op die BTW. dan één keer per maand, als, of één keer het jaar wat anders doen? Als de PVV vindt, misschien uh, mogelijk terecht, dat de BTW veel te hoog is. Dan moet je permanente maatregelen nemen. En geen eenmalige maatregelen. En zeker niet elke maand opnieuw de btw aan de orde te stellen. Je, hmm. moet, een vast, je moet een lange termijn traject hebben. Ja. En, en, en dat, dit is geen visie, dit is alleen maar een, een luchtballonnetje. Ja, dat is het ook letterlijk. Ja. Want hij haalt een strook meteen mee. Geldt dat ook voor een ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid? Wat voor zoden zet dat aan de dijk? Nou, kijk, dat vind ik anders. Maar dan moet het beleid zijn. Hè? Dat, dat moet niet iets zijn van uh, dat we dat vandaag invoeren... ambassadeur van de jeugdwerkloosheid... en morgen is het geen agendapunt meer... en zijn we weer vergeten dat we hebben. Hm? Ja, en dan introduceren we iets anders. Dat uh, zou het maar moet... zo kunnen, hè. Nee, het kan, want dat is natuurlijk het optimisme van de politiek. Het sturen op dagkoersen, is dermate... dat je, je kunt er ook moeilijk tegen zijn. Een ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid, hoe nee, ja, kun ja, je nou tegen zijn? Allemaal. Maar ja. morgen, zeg je, morgen zeg je dat je een instituut wil hebben voor de jeugdwerkloosheid. En overmorgen zeg je dat je fiscale faciliteiten wil hebben... voor de jeugdwerkloosheid. En individueel kun je niet tegen die maatregelen zijn. Dus wat is, wat is noodzakelijk? Je zet een langetermijnbeleid uit. En daar kan zo'n ambassadeur prachtig in passen. En dat moet dan ook met het idee zijn dat de mensen die aan tafel zitten... Dat geldt hier, dat geldt in de SER, dat geldt in de Stichting van de Arbeid... al het overleg waar Wintjes op dit moment mee bezig is in het kabinet... dat zijn eigenlijk allemaal oude mensen. Waar is de jeugd? Waarom zit die niet aan tafel? En binnen dat kader past natuurlijk een ambassadeur... voor de jeugdwerkloosheid perfect. Ja, maar ja, zij zelf ook niet de jongste. Nou Ja, goed, dat is dan even de tweede, hoe je, hoe je het invult. Nee, maar ik bedoel, maar... gaat zij dan ervoor zorgen... dat er binnen de SER binnen uw club... Uh, nou jongeren ja, komen. Wacht, wacht binnen mijn die club, gehoord worden. Binnen mijn club gelukkig... Uh, ik, ik, ik, ik hecht zeer aan het feit dat ik onderdeel mag uitmaken van die CER, Maar uh, ik, ik sta natuurlijk wel onafhankelijk in, in allerlei andere organen ook. En mm. die onafhankelijkheid hecht ik ten zeerste aan. Ja. Want anders zou ik ook geen objectieve uitspraken meer kunnen doen. Want dan ben je weer... Dus wat u hier zegt is niet namens de CER. Nee, alsjeblieft niet. Huh? Uh, niet omdat ik de CER, ik draag dat een zeer warm hart toe. Ja. Maar uh, ik wil niet namens de CER spreken. Dus ik wil, uh, ik, ik wil nee, okay. mijn eigen visie uitdragen... Ja. En dat is ook het kracht geweest van... De maar dan is het interessant om te weten of er... Kun je iets doen aan jeugdwerkloosheid eigenlijk? Ja, natuurlijk kun je iets aan jeugdwerkloosheid doen. Vandaag schrijft de NRC-columniste... Ja, eigenlijk is nooit wetenschappelijk vastgesteld of al die inzet heeft gewerkt. Waren die jongeren zonder hulp niet ook aan een baan gekomen? Een vraag die wel vaker wordt gesteld bij hulp bij werkzoeken. Ja, dus, dus, dus het komen met arbeidsmarktplannen... dat bewijst eigenlijk meestal dat het helemaal geen zin heeft. En dat is ook opportunistisch, dat denken we vandaag aan. De gemeentes zijn er niet op voorbereid... of hebben niet de juiste data, iedereen werkt elke in. Maar je moet natuurlijk het initiatief leggen... bij bijvoorbeeld die middelbare technische scholen, de ROC's... Ja. die betere contacten moeten hebben met de omgeving... waar sommige ROC's, even ROC's... want iedereen heeft het altijd over universiteiten en hogescholen... maar de ROC's is natuurlijk waar de echte mensen vandaan komen die iets maken. Ja. Uh, je ziet dat de goede ROC's... bouwen prachtige contacten op met die omgeving. Sluiten hun, uh, hun programma's aan... op de behoeftes van het bedrijfsleven. Bouwen, bouwen permanente relaties. Permanente relaties, niet opportunistisch. Mm -hmm. En in dat kader... dat is effectief om te zorgen... dat jouw studenten aansluiten op de behoeftes van het bedrijfsleven. Niet als je tien jaar genegeerd hebt... en je zegt de komende twee, twee maanden... Nee. hebben we een banenplan voor de jeugd. Maar het is duidelijk hoorbaar. U mist langetermijnvisie in Den Haag. In Den Haag, maar ook, ook bij scholen. scholen de, de goede scholen die doen het. Ja. Hoewel de goede scholen vaak ook weer getorpedeerd worden door Den Haag. Omdat ze weer met een nieuw plan komen. Hoe, hoe, hoe dramatisch is het dan dat, dat uh, de vertegenwoordigers van het kabinet... zelfs openlijk toegeven dat men op het terrein van de arbeidsmarkt... geen gezamenlijke visie heeft? Want VVD en PVDA zijn het daar gewoon niet over eens. Nou, op elementen kan men het in ieder geval eens zijn. Ja. Dat scholen een belangrijk... dat is nog geen, geen koers. Nou ja, in ieder geval is het zo dat... Ik, ik denk dat zowel Partij van de Arbeid en de VVD erover eens kunnen zijn... dat profession, professionalisme en dat professionalisme moet, moet uitgaan... van de onderwijsinstellingen, mm -hmm. dat dat cruciaal is... en dat dat onder geen enkele voorwaarden getropedeerd mag worden. Dus, dus dat het initiatief op dat punt van de werkvloer komt, van de scholen, die staan midden in die samenleving. En dat de politiek op dat punt bescheidenheid past. En, binnen dat, en als je daarvan uitgaat, dan is, is er dan een ruimte voor overheidsbeleid. Hey, ja. En daar, zullen de partijen, daar kunnen de partijen meningsverschillen over hebben. Maar, maar zijn... hebt u hoop dat dat gebeurt, wat u daarvoor schetst? Dus dat er in elk geval op het terrein waar men het eens is, dat daar een beleid, fatsoenlijk langdurig beleid wordt ontwikkeld? Nou, kijk, er is. Uh, er is uh, het kan vele malen beter, oh. ja, het kan vele malen beter. Uh, maar er zitten geen idiote bewindslieden op het dossier van sociale zaken. Nee. Ascher uh, en zijn staatssecretaris uh, zijn, zijn mensen die die arbeidsmarkt wel degelijk begeleiden, begrijpen. Dus laten we nou niet dat kabinet even eigenlijk op één hoop gooien. Ik, ik vind inderdaad dat de lange, het schetsen van een lange termijnvisie door het kabinet als geheel vele malen beter moet zijn. Kijk naar het woningdossier, mm -hmm. het kan niet zo zijn. Maar dat ze we... kunnen het wel. Dat is wat u zei. Een aantal ministers en staatssecretaris kunnen het. Vier over half twee op Radio 1. De column is van financieel geograaf Ewald Engelen. Zoals de lezers van de Volkskrant weten was ik vorige week in Dublin. Arnon Grunberg verhaalde vorige week zaterdag in zijn column... hoe wij een paar dagen eerder naast elkaar terecht waren gekomen... in een Airbus van Lingus. Hij stoel 2F, ik stoel 2E... Ik was uitgenodigd om iets te vertellen over de overeenkomsten... tussen de financiële centra van Amsterdam en Dublin. Voor de crisis keek Amsterdam met een scheef oog... naar het succes van Dublin. Met een uitgekiende strategie waren die Ieren er toch maar mooi in geslaagd... Dublin te laten uitgroeien tot de favoriete locatie... van Britse en Amerikaanse beleggingsfondsen en belastingontduikers. En toen kwam de crisis en bleek een groot financieel centrum plotseling een giftig bezit. Moesten Ierse en Nederlandse belastingbetalers hun banken redden? Kwam Ierland onder curatelen van het IMF te staan? En gleed Nederland steeds verder weg in een onschuldingsrecessie? Ik vertelde hoe de minister van Financiën... na de zoveelste bankenredding de stekker had getrokken... uit de Amsterdamse financiële ambities... En ik vertelde in Dublin dat ik het niet kon begrijpen... dat mijn Ierse gastheren zo snel mogelijk terug wilden naar business as usual. En het mondde bijna uit in een ruzie... met een hoge ambtenaar van het Ierse ministerie van Financiën... die maar bleef ontkennen dat Ierland een belastingparadijs was. De volgende dag stond er een verslagje in de Irish Times... de Ierse tegenhanger van het NRC Handelsblad... Veel over het internationale succes van Dublin... over de nieuwe strategie van de Ierse elite... en de toekomstplannen voor het financiële centrum. Maar geen woord, niets, nada, nul over mijn kritische opmerkingen. Ik ben wel wat gewend... Kan tegen een stootje, maar zo'n beriaatje heb ik niet eerder meegemaakt. U weet wel, dat hoofd van de Russische geheime dienst uit de jaren 20 en 30... dat na een zuivering door Stalin ruxiesloos van alle statieportretten werd verwijderd. Geretoucheerd. Gelukkig bewees Groenburgs column een paar dagen later dat ik toch echt in Dublin was geweest. Ja... Ge uh, financieel geograaf Ewald Engelen uh, in Dublin geweest... daar kritische opmerking gemaakt over het feit dat Ierland... een belastingparadijs is. Joep Ketelaar van uh, funda.nl. Is Ierland inderdaad een belastingparadijs? Ik zou het niet heel goed weten, maar ik vermoed van wel. Arnoud Boot, professor? Ja, kijk... Uh, Ierland heeft, heeft uh, buitengewoon gunstige belasting, uh, belastingfaciliteiten en verdragen. Uh, het, hetzelfde geldt trouwens uh, voor een heel groot deel van Nederland. Uh, ja, uh, wel voor de Nederlanders zelf. wat Engelen had het... Uh, oh, nou, voor Nederland zelfs ook niet zo erg. Laten we geen drama maken over onze belastingdruk. Uh, nou, Ewald Engelen dus in had het toevallig niet over Nederland. Vandaag. Is, we leven in een paradijselijk land, maar dat wil, maakt ons nog niet tot een belastingparadijs voor. De inwoners toch? Nee, ik zou het voor de inwoners geen belastingparadijs. Nee. Maar we hebben hele goede faciliteiten voor, voor buitenlandse, voor buitenlandse partijen. Ja. En dat is, daar is inderdaad, om zacht gezegd, veel meer coördinatie nodig. Dat is niet een schoonheids, daar winnen we niet de schoonheidsprijs mee. Hetzelfde geldt voor je land. Kijk. Even nog iets over zijn column. Mm -hmm. uh, het is niet helemaal verrassend dat, dat hij niet genoemd werd in de krant. Uh, je moet soms uh, mensen waarmee je in discussie bent... Uh, ja, je kunt ze niet helemaal met de grond gelijk maken. Uh, dus uh, dus, de, dus ik, ik, kan me, ik kan me een beetje voorstellen hoe Ewald die discussie daar aangegaan is. Uh, en dat dat uh, toch moeilijk in de krant weer te geven was. De Trots op Radio 1 met iedere week een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. Bij mij Misha Blok, eindredacteur van dit programma. Micha, jij hebt uh, drie boeken bij je, maar we gaan ze even filteren. We gaan ze filteren op basis van de achterflap selectie. Keide selectie. Ja. Als je het niet haalt met de achterflap, dan uh, ben je weg. Uh, het eerste boek, uitblinken. Hoe hoog kan jouw lat? Van Ineke Walravens. Uh, ja, ik citeer van de achterflap. Uitblinken gaat over hoe stilte kan versnellen... en hoeveel harding op tijd weer moet ontspannen. Het geeft je inzicht in hoe beweging je in je eigen kracht zet. Nou ben ik daar echt een beetje allergisch voor. In je eigen kracht zetten. Ja, dat, dat soort taal, dat. vage taal. Ik ben klaar mee. Um, het boek Branding, uh, Sterke Merkenbouwen. Meestal bouwen. betekent dat zoek het zelf maar uit. <laughs> zoek het, ja. Nou, dat ja, is een beetje. We stimuleren u om ja. u in uw eigen kracht te zetten. Met uh, andere woorden, je moet het zelf doen. Dus heb je geen boek voor nodig. Nee. Het is ook een heel dun boekje trouwens. Heel dun. Ja. Het boek Branding, uh, onder de redactie van Andy Mosmans. Sterke Merken Bouwen, op de achterflap wordt er flink met Engelse termen gestrooid. State-of-the-art visies van professionals. Branding is the game of the name. Pfft. En moderne merken zijn shortcuts to decision-making. Nou, nou ik, ik heb hem bijna <laughs> op een andere zender staan. Ga maar door. Laatste boek. Hoeveel is genoeg? Van Robert en Edward Skidelski. Geld en het verlangen naar een goed leven. Uitgave van de bezige bij. Robert en Edward Skidelski zijn twee Britten. Vader Robert is professor politieke economie. Zoon Edward is docent esthetica en filosofie. De achterflap belooft dat het een hoopvol boek is... over wat echt belangrijk is in het leven... Goed leven. En wat is nou goed leven en waarom werken we ons te pletter om steeds maar meer rijkdom te vergaren? Nou, de Skidelskis zoeken hun antwoord bij de Britse econoom John Keynes. Want hij schreef in 1930 het essay Economische mogelijkheden voor onze kleinkinderen. En hierin schreef hij dat de technologische vooruitgang ervoor zou zorgen dat een steeds grotere productiviteit per uur mogelijk zou zijn. En mensen dus steeds minder uren hoeven te werken om hun behoeften te bevredigen. Uh, maar wat blijkt, we zijn nu financieel gezien gemiddeld vier tot vijf keer beter af dan in 1930. Maar het aantal uren dat er wordt gewerkt is maar met een vijfde afgenomen. Ja, dat is opvallend, hè? Misschien dat dit boek, uh, de gedachten eruit, ons helpt uh, bij uh, het benaderen van uh, het CER-rapport over de problemen van de Nederlandse economie. Uh, we zetten het al kort even uiteen, Arnold Boot, professor. U bent kroonlid, betrokken bij, ook bij, het, uh, bij het rapport pensioenfondsen hebben we aangestipt, woningmarkt is een groot probleem... en dan hebben we de, de banken. Schets u nog eventjes, wat is het probleem van de banken op dit moment? En wat, waarom maakt dat de economie fragiel? Kijk, eh, banken die zitten... Eh... In Nederland, met name even... Kijk, internationaal zitten banken in de problemen. Hè? We weten dat het bankwezen uitermate weinig eigen vermogen, kapitaal heeft. Dus uitermate weinig buffers heeft. Dus in heel Europa heeft het bankwezen het moeilijk. In Nederland komt er nog een extra probleem bovenop. En dat is dat de grote hypotheekberg die wij gecreëerd hebben... door die stimulering van de huizenmarkten, renteaftrek, et cetera, die we hadden... veel te hoog hypotheekberg, die staat op de balans bij de banken. Die moeten de banken financieren... Maar de Nederlandse besparingen gaan disproportioneel veel naar de pensioenfondsen. Want we hebben de gedwongen besparingen via pensioenfonds. Pensioenfondsen beleggen belangrijke mate juist helemaal in het buitenland. En de banken krijgen dus niet de besparingen en hebben wel de hypotheken... en moeten zich in datzelfde buitenland ook weer, ook weer gaan financieren. Ja, dus hebben wij... dus, want, want op je balans moet je altijd tegenover geld dat je uitleent... Heb, moet je geld hebben dat, dat binnenkomt aan spaargeld. Dus ja, ja dus, dus links op de balans hebben ze al die hypotheken staan... die in de toekomst worden terugbetaald. Rechts zouden ze het spaargeld moeten hebben staan. Maar het spaargeld dat hebben ze niet, of in uh, niet voldoende mate. En ze moeten dus een buitenland gaan lenen ja. om de balans rond te krijgen. Heel even ter verduidelijking, want je hoort vaak dat Nederlanders juist veel sparen... Hoe ja. kan het dan dat dat niet genoeg is voor de Nederlandse banken? Nou, dat heeft. Kijk, kijk op, op zichzelf: uh, Nederlanders sparen heel veel. Ja, ook op dit moment sparen ze veel. Dat zit voor het grootste deel zit er bij pensioenfondsen. Want wij sparen gedwongen hè, via pensioenfondsen in dit land. Uh, dus dat zit dan niet. Die extra besparingen zitten niet bij de banken. Oh ja, nee. Maar de banken hebben wel de extra uitleningen... Van die, van die eenmaal, hopelijk eenmalige... want hopelijk gaan we het in de toekomst niet nog een keer doen... Ja. De hypotheekberg. Dus, dus, dus banken woorden, zitten even niet als beleidsrichting... maar gewoon uh, voor het beeld. Als pensioenfondsen en banken één zouden zijn... Hè, dan zou je dit balansprobleem niet hebben. Dan heb je dit balansprobleem niet. Wel, het probleem wat je dan nog steeds wel hebt, is dat banken natuurlijk veel te weinig buffers hebben, eigen vermogen hebben, want alleen maar schulden, of het nou spaargeld is, of geld wat je in het buitenland leent, een balans, op een bankbalans, daar moet een voldoende hoeveelheid eigen vermogen staan. Dat geldt voor elk normaal bedrijf ja, ook. Ja, dus dat, dat, hou je, dat probleem hou je? Dat probleem hou je, dus we ja. moeten beide problemen oplossen. Maar dit is het probleem van de banken, waarom is dat ook een economisch probleem? Nou ja, het is een economisch probleem, dat, uh, dat als ik noem even, midden klein bedrijf lening wil hebben, dan is dat buitengewoon ingewikkeld. En waar komt de goede Nederland vandaan? Waar moet die vandaan komen? Midden- en kleinbedrijf. De uh, dat is het midden- en kleinbedrijf. Hm. Pak, maar pak de woningmarkt. Als u vandaag een huis koopt dan is het buitengewoon moeilijk om een hypotheek te krijgen. Zelfs op een verantwoorde manier, omdat de banken eigenlijk één ding niet willen... is de hypotheken verstrekken, want die hebben ze al zoveel. Ja. En daardoor zijn de hypotheken ook weer te duur. En omdat de hypotheken te duur zijn, krijgt de woningmarkt een extra kanaal. Joep daar dus van vandaag herkent elkaar. dit beeld. Ja, dit klopt helemaal. Kijk, het is niet alleen zo dat de banken een te grote balans hebben... de individuele Nederlanders hebben ook een te grote balans. <tacht> Aan de ene kant sparen ze dus, hè, uh, via, uh, via allerlei regelingen... via de hypotheek of via, de, via het pensioen. Aan de andere kant... Hebben een hele hoge hypotheek. En dat ze allerlei schommelingen die daarin optreden, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed. Dus wat veel beter zou zijn, is zoals in veel andere landen... waarbij mensen hun hypotheek willen aflossen... beginnen met een lagere hypotheek, hè, tot 80 procent. Daarna gaan ze die aflossen. En dan heb je ook niet zoveel spaargeld of pensioen nodig aan de andere kant. Dan heb je een veel uh, behapbaardere persoonlijke financiële situatie. En dat hebben de Nederlanders niet. Maar de, kun je dan, als je dat zou doen, in Nederland wel een fatsoenlijk huis kopen? Uh, kijk, maar dan, de... dan moet je voor een lager bedrag gaan kopen, schat ik zo in. Nou kijk, de, de uitzonderlijke situatie in Nederland... is dat uh, er vrijwel geen vrije sector huurmarkt is... waarbij jonge mensen inderdaad gedwongen worden... of aangemoedigd worden door allerlei manieren... maar ook door de psychologie van de Nederlanders... om een koopwoning te kopen, heel jong. Uh, dat is uh, internationaal helemaal niet gebruikelijk. In, uh, in Duitsland, en in België, en in Frankrijk en Engeland... kopen mensen veel later... En dan heeft men ook wat meer spaargeld. En dan heeft men ook gewoon een normale carrière, een wooncarrière achter de rug in huurwoningen. Kijk, en dus dat het... is eigenlijk ja. de manier uh, waarop het zou moeten. Nou, even een klein voorbeeldje. In Duitsland uh, is de sociale huurmarkt 6%. Daar is de vrije sector huurmarkt rond de 45%. In Nederland hmm. is dat dus slechts 10%. Ja. die middeninkomens ook... en zeg maar de beginnende ja. hooginkomens huren bijna niet. In Daarbij geldt ook nog eens een keer. Het is niet alleen de mensen zelf die niet zomaar een huurwoning kunnen vinden... als eigenaar van een woning... Hmm. zou je wel bijna gek zijn om hem te verhuren aan iemand. Want de Nederlandse regels rond verhuren zijn zo strikt en streng. Je mag de prijzen niet verhogen, de prijzen worden door de overheid bepaald. Je kunt mensen er niet meer uitkrijgen, op bijna op geen enkele manier. En lokaal zijn er nog gekkere regels. Een heel gek voorbeeld is... in Amsterdam mag je bijvoorbeeld geen woning huren... als je er uh, minder dan zoveel dagen per jaar bent... In Amsterdam ja. mag je niet een woning delen met iemand met wie je niet het bed deelt. Er zijn de gekste restricties in de huurmarkt die ertoe leiden dat het heel moeilijk is voor investeerders om die markt in te gaan, ja. ook voor huurders om dat soort woningen te vinden. Ja, ja en dat te investeren is natuurlijk ook nog wel een punt. Arnold boek. Ja, kijk, het, het toekomstbeeld is natuurlijk heel... Toekomstbeeld, we hebben overgangsmaatregelen ook. Het toekomstbeeld is dat je op je 23ste, 24ste... niet bezig bent met pensioen opbouwen. Op je 23, 24ste ga je in een huurwoning zitten. Spaar je om een Huis te kunnen kopen. Ja. En dat is ook pensioeninkomen. Dat straks. kan dan overigens alleen maar op de voorwaarde dat je voldoende inkomen overhoudt om te sparen voor die woning. Want als de huren helemaal vrij worden gelaten, is het nog maar de vraag of je voldoende geld overhoudt daarnaast. Nou, he? nou, wacht even, wacht even. Je bent nu. Want ben we kennen allemaal de huurprijzen die nu in de particuliere sector nou, wacht worden. Wacht even. Even twee dingen. Je bent nu gedwongen te sparen voor je pensioen. Dat ga je op je 3, 4, 5, 6, 27ste. ga je sparen om een huis te kunnen kopen. Mm -hmm. Dat is één. Huur je, sparen om een huis te kopen. En een tweede, en daar heeft Joep helemaal gelijk in: uh, die huurmarkt. Die moeten komen. En laten we laat gewoon duidelijk zijn... 2,4 miljoen huizen in de woningcorporatiesector, Eigenlijk gesubsidieerde huizen waardoor er wachtlijsten zijn... en waardoor jongeren niet aan bod komen... waardoor we ook allerlei rare restricties erop zetten... waardoor je er ook niet aan kunt komen omdat ze gesubsidieerd zijn. Daar moeten we vanaf. Is het wat dat betreft, want we zitten nu nog heel erg... eigenlijk wel uh, in, in uh, nieuwe indelingen te denken... maar met bestaande instrumenten. Uh, de Skidelskis, die net even ja? werden aangehaald... in het uh, boek Overzicht ja. met Micha Blok... Uh, die zeggen, uh, die halen een oud idee van stal... het basisinkomen... Dat heeft een tijdje figueerd in de Nederlandse politiek... maar is nooit wat geworden. Zij zeggen, je kan ook denken aan een basiskapitaal... dat je mensen geeft op een bepaald moment in hun leven... waardoor ze kunnen kiezen of ze harder gaan werken... of wat minder gaan werken misschien. Je zou dat ook in de vorm kunnen doen van een startkapitaal voeren. Koophuis. Maar, op maar, je dertigste bijvoorbeeld. en Dan hoef je dus niet op je 23ste alweer te gaan sparen... Uh, aan je pensioen te denken of, of wat dan ook. Maar kijk, dat mensen hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien... en dat wij de omstandigheden scheppen dat mensen hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien... Levensonderhoud kunnen voorzien mm -hmm. dat is uitgangspunt van elke discussie. Dus als je gaat zeggen dat dat niet meer het geval is... en dat iedereen recht heeft op 40.000 euro startkapitaal van de overheid... dan ben je eigenlijk de mensen niet serieus aan het nemen. Mensen moeten kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en jij moet omstandigheden scheppen dat dat mogelijk is. Maar dat is ook niet gezegd dat ze niet kunnen onder, voorzien in hun eigen levensonderhoud. Alleen wat de feitelijke situatie nu is, is dat iedereen zich te pletter werkt. Vaak meer werkt dan die zelf zou willen. En dat allemaal om dus maar een huis te kunnen wonen of, of ja, wat leuks maar te da, kunnen maar doen. Dat, maar doe het één stap verder. Geef, geef die mensen 100.000 euro dat ja? ze dat niet meer hoeven te verzamelen. Ja? Wat is nu het hele probleem van het, van het boek ook? Het hele probleem is dat mensen altijd meer willen. Mensen willen altijd meer. Geef ze ja. 100.000 en ze willen de volgende 100.000. Dus dit gaat, dit gaat niet werken. Dus dan is de hoofdvraag: hoe zorg je ervoor? Want het is niet zozeer. Kijk, mensen zijn vijf keer rijker geworden. Maar de behoeftes van mensen, ja. waar men tevreden mee is. is ook vijf keer zo groot geworden. Ja, waarom hoe, is dat dan? Ja, maar da dus dan is de vraag, hoe krijg je dat mechanisme Ja, er nou, dat vind ik een interessante vraag. Ja, nee, Dat, is, ja, dat is zit ingebakken in de maatschappij. Ik heb er geen oplossing voor. Ik zie gewoon dat mensen die meer hebben... die willen weer meer hebben. En ondanks het feit dat de kwaliteit van hun leven... bij hetgeen wat ze hebben, bij de standaarden van 1985... zou het briljant zijn. En ja. toen, toen verarmden we het er ook niet in 1985. Maar is dit, dit is wel... Um... Althans, ja, die schrijvers zien dat als een probleem. Hè? Dat we dus altijd maar weer meer willen, nooit tevreden zijn. Het is tegelijkertijd ook een prikkel natuurlijk om uh, te blijven presteren. Maar dan ligt het probleem toch bij de mensen zelf. We gaan toch niet bedenken dat de overheid... hier dat de over, Kijk, de overheid heeft de rol om belasting te heffen... en dat moet ze ook progressief doen. Als je meer verdient, kun je ook naar verhouding meer bijdragen... aan de sociale infrastructuur die we moeten hebben. Maar het is uiteindelijk de maatschappij. Het zijn de mensen die bepalen van wat ze uiteindelijk willen... En, ja. en, en, en voor een of andere maar reden... Maar daar zit wel een discrepantie in, toch, Joop Ketelaar? Nou, kijk, Arnoud zegt, de, de problemen liggen bij onszelf. De problemen liggen natuurlijk altijd bij onszelf. Ja. En de bankencrisis komt natuurlijk ook van onszelf. Maar... Uh, nou, kijk, uh, mensen willen inderdaad meer en meer en meer. En er zijn natuurlijk te veel prikkels. Hè? De, de, de media en al dat soort zaken, die leiden ertoe dat mensen meer zien... Dat, onze eigen website draagt daar ook aan bij. Hè? Mensen gluren bij de buren en wij willen mooier en groter huis. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk niet iets van de laatste jaren, dat is van altijd. Uh, ja, uh, de oplossing uh, die is natuurlijk moeilijk... maar het, de suggestie van dat idee die lijkt mij eerder toe te leiden... dat de overheid een nog grotere broek aan zou trekken. En volgens mij is een van de problemen nu juist dat de overheid in het verleden iets te grote broek heeft aangetrokken... waardoor ze nu financieel klem zit op allerlei punten. En, nee, dat hangt er uh, vanaf hoe je het benadert natuurlijk, hè? Dat is wel het, het, het heersende geloof, dat de overheid kleiner moet worden. Nou, maar zij voor... zeggen, de overheid heeft traditioneel altijd een, wel een taak gehad. Nou, wat ik daarmee niet bedoelde, met gewoon maar geld over de balk gooien, maar wel met investeren. Daar ben ik het helemaal niet mee oneens. Maar een voorbeeld, uh, de, de kinderopvang werd zeer sterk gesubsidieerd. is mm. daardoor daarna heel sterk gegroeid. Daarna werd die subsidie verminderd. Nu zit de kinderopvang in hele grote problemen. Nou, Dat is natuurlijk geen lange termijn De overheid heeft daar in eerste instantie... Een te enthousiast, te ambitieus programma neergezet. Nou, dat heeft ze niet waar kunnen maken. Mm -hmm. Ik heb uh, een aantal jaren in Engeland gewoond. Daar startte de overheid ook met een uh, universal benefit. Ieder geboren kind kreeg ineens een pot geld. Nou, dat systeem heeft twee jaar gedraaid, daarnaast weer gestopt. Want de overheid kon het niet continueren. Het was een te ambitieus plan. En dat zien we vaker. En, en in dat licht zeg ik dat de overheid soms een te grote broek aantrekt. Ja. Niet zozeer dat het niet bij de taken van de overheid zou horen... want daar doe maar ik dan, even geen dan, dan, uitspraak dan je dus, over, maar... Als je dan even wegblijft van, van de overheid, althans op dit punt in de discussie... dan zou je dus moeten zeggen, willen wij ontsnappen aan de red race... moeten we uh, kleinere huizen kopen. Daar doe je zelf een groot plezier mee. De, de, dat de dat tv Dat zal u natuurlijk als fundaarman niet heel veel wel gaan onderschrijven. <laughs> ja, maar aan de andere kant, kan. misschien wat is ook. het wel een visie Ja, wat ook kan, is natuurlijk gaan voor het simpele leven. Hè, en de tv uitzetten. En, en niet bij dure sporten gaan, maar gewoon gaan voetballen in het park. En er zijn allerlei oplossingen die ook leiden tot, tot verbetering. En, en, en dat blijven zeiken. zij ook voor in het boek. Hè? Meer ja. vrije tijd eigenlijk. Ja, en, um, en geen, um, geen grote hoeveelheden geld op de bank hebben. Hè, leidt ook tot, uh, tot meer geluk en meer rust en meer vrijheid. Geen grote hoeveelheden geld op de bank? Ja, want uh, grote hoeveelheden geld leidt tot stress. Ja, je kunt beter uitgeven. Nou, ja, nou als je grote hoeveelheden geld belegt... en je kunt elke dag zien of het omhoog of omlaag gaat... dan is het buitengewoon vervelend. Dus ik stop het dan liever aan een huis voor mijn kinderen. Dan kan ik het niet zien of het omhoog of omlaag gaat. Hè? Want de huizenprijzen zien, zien niet elke dag. Maar er goed. zit hier een belangrijk aangrijpingspunt... met dat cer advies waar we het er straks over hadden. Ja. Als je het maken van leningen in de maatschappij subsidieert. En dat hebben we gedaan. Leningen subsidiëren. Wat betekent dat in elke boomtime... elke goede periode? In een goede periode denkt iedereen... arm of rijk, dat hij mee kan doen met de rijkdom... die ze drie straten verderop zien. Want ze kunnen geld lenen. En ze ja. kunnen meedoen. Dus jaren negentig, dit hè? Wat u nu schetst, onder andere. Jaren negentig. Ik zie het jaar 2000. in mm -hmm. uh, 19, 19, 1993 was de hypotheekschuld was 20% van het nationaal inkomen. 20%. En nu is die meer dan 100%. Uh, dus leningen, het gemak waarmee je leningen kunt nemen draagt bij aan deze redrace. En daar, zit, daar, daar hebben we nu iets geleerd. Dat uh, wat wij in het rapport even loan-to-value-ratio's noemen... Hè, leningen ten opzichte van waarde. Hè, je moet banken verbieden, en dat kun je gelukkig... uit het oogpunt gewoon van prudentieel beleid, omdat banken anders omvallen, om leningen te verstrekken die meer dan 80% van de waarde zijn of, of niets. Ja. Of 70% van de waarde zijn. Dus er is wel degelijk een rem mogelijk... op die extreme schuldfinanciering die we gezien hebben. En die schuldfinanciering die heeft wel iets te maken met die redrace. Maar die blokhypotheek die er nu komt, is dan waarschijnlijk geen oplossing. Want dan zadel je jezelf toch nog weer met een nieuwe lening op, toch? Nou, kijk, He, de, dus dan is ja. de lening voor starters iets lager. Uh, dus je moet in het begin meer aflossen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En vervolgens, maar dat moet je dan weer financieren met een andere lening. Nou ja, kijk, de, de, de blokhypotheek, ik wil geen politieke uitspraken doen. Maar ik denk niet dat er iemand in Den Haag is die vertrouwen heeft... In dat soort hypotheekconstructie. We willen geen complexe producten meer. Het is het meest complexe product wat je kunt voorstellen. Kijk, het feit dat ik een lening kan nemen voor een huis. Uh, op zichzelf. Waarom mag ik geen lening nemen voor een huis? En zelfs waarom het zou je... is een investering dus. Je... En als, het huis maar, als ik ook eigen geld in heb zitten, dan mag ik toch. Ja. En waarom moet de overheid mij vertellen zelfs dat ik de lening moet aflossen? Ook dat mag de overheid niet. Dus waar zit het kabinet klem? Het kabinet zit klem dat ze eigenlijk de hypotheekrente aftrek... niet snel genoeg wil terugbrengen. En dus eigenlijk de lasten daarvan wil beperken... door mensen te dwingen af te lossen. Ja, ja, ja, en ja. toen was dat dwingen van aflossen... betekend dat mensen geen huis meer konden kopen... omdat het te duur werd met al die aflossing. En daarom mag men een hypotheek bijnemen. Ja, maar dat is interessant wat u zegt. Want in het, de SER zegt het heel voorzichtig... maar daarom wil ik het u laten verduidelijken... Um, Eigenlijk moet de verhouding tussen wat je leent en de waarde van je huis... nog verder in overeenstemming worden gebracht. Met andere woorden, er zijn nog verdere ingrijpende maatregelen nodig. De toekomst, en hier, het is cruciaal de toekomst te onderscheiden... van de overgang waar we nu in zitten. De toekomst zal zijn dat je nooit meer dan 80% van de waarde van je huis leent. Dat maar wanneer begint die toekomst? Die, die toekomst, dat, dat ben je pas over 15, 20 jaar. Dat is een overgang. Okay. Die, we, we hebben een probleem maar gecreëerd. Die, is, want, die was, is nog wel heel voorzichtig ingezet. Hè? Ja, die is voorzichtig dus ingezet. Is die moet sneller? Nee, wacht even. Erger nog, erger nog. Het, nou, het probleem is al veel groter. Op korte, termijn, op korte termijn, als je nu mensen zou gaan dwingen... dat ze maar 80% kunnen lenen voor een huis... Dan, dan is het onmogelijk, want ze hebben het niet kunnen sparen. En we hebben geen huurmarkt de periode waarin ze zouden kunnen sparen. Nee, dus je dus, moet ze gaan laten sparen en, en daar moeten... En daar kunnen we geen tien jaar op wachten... want dan zou er tien jaar de hele huismarkt plat liggen. Ja. In de tussentijd ontkom je er niet aan dat de overheid extra lasten op zich neemt... om het toch makkelijker te maken... Voor, uh, voor mensen om een huis te kunnen kopen. En die garanties die de overheid heeft verstrekt op de huizenmarkt... die op zichzelf uiteindelijk onwenselijk zijn, zijn op dit moment hard nodig. Kom ik zo nog heel erg bij de overheid terug. Joep Ketelaar zit al heel lang te knikken eigenlijk, in het verhaal van... Uh, ja, van het kijk, ja, de Nederlanders lenen nog steeds uh, tot 105 uh, van de waarde van de woning. Mm. En uh, volgens mij is iedereen erover eens dat dat op de lange termijn een slecht idee is. En inderdaad, terug naar 80 is, is niet zomaar... Moeilijk. Dat is extra moeilijk, omdat ook nog eens een keer de waarde van die woningen daalt. En ja, die, die maar spieren... u het wel al toen, hij zei, toen, toen de professor zei, het is nodig. Uh, ja, het is nodig en onvermijdelijk. En het grote probleem is nu juist als we allemaal aan de top van onze hypotheek zitten. Als onze lening maximaal is. En dan gaat ook maar een klein dingetje verkeerd in de maatschappij. Dan is niet... Uh, 10% van het vermogen van de Nederlanders weg... maar dan is 100% van het vermogen van de Nederlanders weg... vanwege de hefboomwerking van zo'n hypotheek. Hm. Dus je hebt een systeem opgebouwd in de afgelopen zoveel jaar... waarbij... Waar je, je heel voorzichtig aan moet sleutelen, anders dan uh, stort het in. Ja, wat eigenlijk ja. Wat, uh, super fragiel is geworden. Eén ding valt wel op, dat stelt de ser ook niet aan... dat is inderdaad dat de overheid... Uh, Overheidsbestedingen die, die, die slinken ook althans. Uh, men probeert te bezuinigen. Hè? Nog steeds is het natuurlijk een, een, wel een financieringstekort. Uh, u geeft net al aan, daar moet de overheid toch misschien van afstappen. Bijvoorbeeld om die huizenmarkt te helpen. Nou, kijk, waar het om gaat is... Kijk, die overheid heeft, even los van europroblemen, et cetera... Die heeft zich in de jaren voor de crisis evenzeer hmm. laten opjagen... met het idee dat, uh, dat de economie tot de hemel groeit. Hmm. Dus haar eigen uitgavenkaders waren ja. veel te veel opgerekt. Ja. Dus en en met die redenen, erfenis zitten we nog. Dus, dus, dus het is niet alleen tegenvallen op dit moment. De overheid heeft zichzelf ook overschat voor de crisis. Ja, ja, ja, ja? Ja. Uh, wat, maar wat op dit moment belangrijk is... De overheid moet vertrouwen scheppen. Als, ja, als, uh... als je een lange termijn pad hebt liggen, dan hoef je op de korte termijn niet op dagkoersen te regeren. En dus ook niet als elke keer de cijfers 1 tiende procent tegenvallen, meteen met nieuwe bezuinigingen komen. Als je een lange termijn pad houdbaar is ja. en maakt het heel geloofwaardig, vereist nog nadere maatregelen, bijvoorbeeld met de huizenmarkt, dan hoef je niet op dagkoersen te regeren. U gaat nog naar de NOS, dan moet u straks vanavond of u in het journaal over de banken praten. Wat gaat Joep Ketelaar doen de rest van het weekend? 10 seconden. <laughs> Maandag. Ik hoop nog een huis te bezichtigen en maandag gaan we werken aan... Nou, we werken aan een evenement voor makelaars en daar moet er nog wat aan gebeuren. Oké. Okay. Joep Ketelaar van Funda.nl en professor Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank. Zometeen de Tros Autoshow. Blijf luisteren. Samen thuis. Samen Tros.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 Kom nu naar de Citroën-dealer en ervaar ons antwoord op het onmogelijke. Citroën. Creatieve technologie. Dit is Radio 1.